En dan het weer. Het is vrij helder. Het koelt snel af tot 7 graden. Overdag eerst zonnig. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong.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 Twitteren mag ook altijd even. Hashtag nachtzuster of apenstaatje nachtzuster. Het komt allemaal aan. En mailen mag naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. En uh, ja, het makkelijkste is altijd als je even belt. 0800 1121. Maar misschien zit je achter de computer... en vind je het leuk om mee te praten tijdens dit programma. Dan kan dat in de zogenaamde chat. En die bereik je via www.nachtzuster.net. Dus www.nachtzuster. Net, en dan klik je linksboven de chat aan. En dan kun je meepraten met de mensen die zich daar bevinden. Nou, dan weet je alle wegen om de wachtkamer te bereiken. Maar denk je, waarom zou ik dan bellen? ik leg het nog een keertje uit. Dit programma gaat om vragen en antwoorden. Dus loop je rond met een vraag waarvan je denkt van... God, zou er iemand zijn die daar het antwoord op weet? Of die me even kan uitleggen hoe dat nou precies zit? Dan bel je naar 0800 1121 en dan is er altijd wel iemand die wakker is en luistert naar Radio 1 en er meer over weet dan jij, die belt dan ook naar 0800-1121 en ik verbind die twee mensen met elkaar door. En op de radio wordt het dan uiteindelijk een uitleg bij een vraag en een duidelijk antwoord. Nou, ik hoop dat het duidelijk is en anders bel je gewoon even 0800-1121. <tieding>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 Nacht waar ben ik zonder al je zorgen. Al ik te morgen. Nacht zusten, niet Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik ben fijn. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik.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 Nartsister. sister, Nartsister. sister, pijn, oh, oh, oh. oh, oh, oh. de pijn, the pijn, de pijn. De pijn. De pijn. <laughs> <Not sister. laughs> nachtzuster heet het liedje en het bandje heet Doe Maar. En ik denk dat het een hit had kunnen worden. Nee, dat was het natuurlijk ook. 0800 1121 is, uh, is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt... of straks als de eerste vragen gesteld zijn dat je denkt... nou, daar weet ik het antwoord wel op. Dan pak je ook de telefoon en dan toets je datzelfde nummer. Um, Marco? Of hallo met wie? Hallo? Hallo? Als je nu aan de telefoon hangt en je hoort mij hallo, hallo roepen... dan zeg dan even hallo terug. Hallo? Ik hoor echt iemand ademen, maar ik weet niet wie. Hallo? Ja, niet met uh, Marco, maar met Engel. Hallo, Engel? Ja. Sorry. Uh, kan dat liedje van 'nachtzuster' niet eens een keertje veranderd worden in een leukere uh, ding? Want dat hoor ik nu al 37 weken uh, in het jaar. 37 pas? Dan ben je later ingeschakeld, Engel. Nee, want het is de 37ste week, deze. deze oh, week. in 2011 bedoel je? Ja, ja. Goh, ja, je bent de eerste die het vraagt. Nou, ik vraag me eigenlijk af, word je, word je door die jongens betaald... of moet je met die jongens naar bed? <laughs> nou, moeten. Ik ben nog van de generatie dat het een cadeautje zou zijn, hoor. Alhoewel, zijn ook al 3,64, die mannen van Doe Maar. Ja, ik, ik 76, maar het begint me nou zo zoetjes uit mijn strop uit te hangen. Oh, nou, ga ik er even over nadenken. Want ik, ik dacht zelf, want kijk, Engel, jij bent de luisteraar... voor jou doe ik het allemaal, hè? Nou, je moet het niet alleen voor mij doen. Je moet er zelf over nadenken. Nou ja, nee, maar ik bedoel, ik vind het leuk. Dus ik denk er wel over na. Ja, nou, Wat denk je nou? Eerst begrijp ik de... het niet, want volgens mij ben je geen zuster. Nee, maar het is, het is dan gelukkig wel nacht. Dus we hebben wel 50 zitten we raak. Ja, Ja, zo kan ik mijn eigenlijk ook uitpraten. Oh, oh. Nee, ja, nee het, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht juist altijd... Het is, ik zit hier. Ik hoor het echt iedere week. Ik kan me voorstellen dat jij nog wel eens een weekje mist. Maar ik vind het nou, nog steeds weinig. leuk. Ja, en ik... Want ik vind jouw programma heel interessant. Ja. Alleen, als ik eens een keer ergens een antwoord op heb... dan kom ik er niet door. Nee. En als ik een keer een vraag heb, kom ik er ook niet door. Ja, dus... Nou dus... had ik al... 1 over één had ik gebeld. <laughs> 1 over twee had ik gebeld. Ja. En toen kwam ik er wel door. Ja, dat, en nu heb je de truc verklapt. Dus volgende week lukt dat ook niet meer. Wat zegt u? Dat volgende week iedereen om één over twee gaat bellen. Nou, dan heb ik pech. Ja, maar Engel... Ja... Nee, toch nog even, hè? want het openingsliedje is altijd Nachtzuster van Doe Maar. Ik vind het mooi bij het programma passen, ik vind het een mooi liedje, ik vind het lekker bij de nacht en ik vind het nog steeds prettig om te horen. Maar als jij zegt van ik ben er echt spuugzat van, dan uh, ga ik... Nou, van... het, was niet, het is niet alleen dit jaar, die 37 weken, maar het was vorig jaar ook al. Ja, dat is waar. Ik had natuurlijk in januari gewoon wel even kunnen refreshen. Opfrissen. Ja. ja. Goh. Nou, ik ga erover ja? nadenken. We gaan erover vergaderen met de voltallige redactie. Kijk maar wat je eraan doet. Ik ga je aan slag te vragen wat dan zet hij ervan ik gewoon vindt. De eerste drie minuten zet ik de radio uit. Oh nee, nee. Dat gaat me te ver, Engel. Ja, wat... Ik hoef toch niet naar iets te luisteren waar ik geen zin in heb? Nee, maar dan moeten we het oplossen. Wat wil je volgende... week. Ik, ik heb nog, andere, nog acht andere zenders op de ja. radio. Nee, daar ben ik bang voor. Dat moet me niet... ik, ik ben hard aan het werken om mijn marktaandeel op te schroeven. Het is niet de bedoeling dat jij ergens anders naar gaat luisteren... want dan halveert mijn marktaandeel. Dus, wat uh, wil je horen volgende week om twee uur? Zeg het maar, waar moet ik het programma, wat is een nummer waarvan je zegt, van een liedje dat je denkt, nou als je daar je programma mee begint. Nou, het is toch, het is toch een, uh, een nachtprogramma. Ja. Put, put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Van wie het is, weet ik niet meer. Nou, dat zoek ik voor Want je dat is uh, uit mijn jeugd. Put your head on my shoulder. Oh. Ja. Mooi. Dat klinkt, daar zit in ieder geval nog een beetje mee in. En niet dat rampen, stampen, stampen, stampen van doe maar. Ja, dus uh, even kijken. Dus put your head on my shoulder, daar wil je graag. Ja, nee, ik, ik ben blij met zijn opbouwende kritiek hoor. Ik weet niet of het allemaal, of we het daar nu vier uur over moeten hebben. Maar als jij. Uh, je bedoelt, ik denk dat je, de, dat je Paul Enka bedoelt. Dat zou kunnen. Dat is een mooi liedje. Ja. Ja. Maar dan, ja, en dat past ook bij een mooie vrouw, zoals jij. Ach, Engel toch. Ja, ik heet niet voor niks Engel. Nee, precies, dan moet je wel je naam een ah. beetje waarmaken. Ja, daar zit, daar zit wat in. Dus, uh, maar weet je wat we anders doen? Um, uh, het is misschien een optie, we, we kunnen misschien proberen, maar dan moet ik even kijken of ik dat hier zo uh, technisch uh, met de computer, want ik ben er niet zo handig in, voor elkaar krijg, dat we gewoon nog een keer opnieuw beginnen. En weer met uh, Doe Maar. Nee, juist dan, niet. Hè, dan blijft de radio uit. Ja, precies, dat begrijp ik Nee, Maar dan beginnen we gewoon helemaal opnieuw. Want ik vond zelf ook niet zo lekker gaan. Want ik, ik bedoel, het was twee uur en ik vraag om Marco. Ik krijg Engel. Dus het, is, het voelt een beetje als een generale repetitie nu. Dus we, uh, uh, ik, ik wil, als, ik, als het me lukt, moet ik even kijken of ik die Paul Enka kan vinden. Dan beginnen we gewoon opnieuw. Maar dan beginnen we eerst met de tune. Dus dan begin ik weer, dan, dan doen we weer gewoon alsof het programma net begint. Uh, dus dan krijgen we Tune, dan in plaats van nachtzu oh, nachtzuster van Doema krijgen we Paul Enka, en dan kom jij. Nee, want ik ga nu ophangen. Nee, Engel. Of is dat alles waar je over belde? Ja. Eerlijk waar? Dat was je hele vraag. Nou, het was geen vraag, dat was een opmerking. Het was, ja, nee, dat begrijp ik, nee, dat. Nou, dan inderdaad, dan ga ik daarna gewoon met uh, waarschijnlijk Marco praten dan. Of iemand anders. Maar, um, nou, ik zet de radio wel aan. Ik blijf wel luisteren. Ja. Ik blijf niet aan de telefoon. Nee, denk erom. Maar, Want dan heb ik mijn handen niet vrij om een jackie te draaien. Nee, precies. Dat De prioriteiten natuurlijk. De belangrijkste dingen eerst. Nou, wat we doen, Engel, we beginnen gewoon helemaal opnieuw. Speciaal voor jou. Oké. Okay. Ja, tot de volgende keer. Doei. Dag. Succes.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 doorgedrongen nog een keer het principe van dit programma. Het draait om vragen en antwoorden. Dus je belt naar 0800-1121 als je een vraag hebt... waar je al heel lang mee rondloopt of misschien die vandaag in je is opgekomen. En je belt ook naar 0800-1121 als je het antwoord weet op een gestelde vraag. Mailen kan ook, omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En je kunt ook altijd meepraten op de chat en die vind je... via. ...via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is als je even belt, want dan kan ik één op één even met je praten. En dat doe je via 0800-1121. show. was dat. En put your head on my shoulder. 0800-1121 blijft het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel vooral als je rondloopt met een vraag. Hendrik. Dag. Dag. <laughs> ja, een nacht, ja. Ja, of goeie avond. Goeie ochtend. Nee, goeienacht. Ja, Oké. Okay. Wat kan ik voor je doen? Uh, ik, ik zit uh, al een tijdje met een vraag... En dat is voornamelijk als ik in de auto zit en dan zie ik mijn benzinetank uh, leeglopen. Ja. Dat wijst een meter aan en dan weet ik dus dat dat een vlottetje is. En dat begrijp ik, dat vlottetje begrijp ik, want uh, dat drijft dan op de benzine. Ja. dat zakt. Ja. En dat uh, wijst een meter dan aan. Maar bij een stofzuiger... Ja, zit geen vlottetje in. Nee, dat is geen flottetje in. Nee. En dan vraag ik me af hoe dat nou eigenlijk werkt. Hoe de meting gaat dat die stofzuigerzak uh, ja, vol raakt. Maar, de, maar er, zit, er zit ook geen metertje op je stofzuiger, toch? Jawel, er zit een metertje op je stofzuiger. Heb jij een Ja, ik heb een stofzuiger uit 1971, dus ik weet niet. Maar je hebt, Echt serieus, er zit een metertje op je stofzuiger waar je kan zien hoe vol de zak is? Ja. Echt? Ja. Ik wist echt niet dat het bestond. Ja, ik ik klinkt nu echt alsof ik nog nooit een moderne stofzuiger heb gezien. En de, dat klopt. Ja, is heeft jou een stofzuiger. <laughs> nou, volgens mij is die van de, uit de fabriek gekomen in 1831. Ja, ja, ja. Nee, toen hadden het, het nog geen stofmeer. Nee, maar het is hoogste kwaliteit, want hij doet het hartstikke goed. Heb ik me laten vertellen door de mensen die hem wel eens gebruiken. Ja, ja. nou ja, je wordt in de maling genomen. Ik heb gewoon een uh, hele prima Miele. Ja. En uh, die werkt fantastisch. Ja. En uh, ik geniet er zelfs van om er lekker mee te stofzuigen. Maar ik vraag me gewoon af hoe dat metertje werkt. Dus uh, kijk, uh, hij werkt dus ook echt. Ja. Uh, dus in het begin uh, geeft hij aan dat hij uh, dus uh, leeg is. En dan ja. zie je dat metertje uh, na... Verschillende keren en uh, stofzuigers. Zie je dus dat dat metertje ja, uh, omhoog gaat en dus voller raakt. En wanneer die dus helemaal vol is, dan is dat zakje dus inderdaad ook vol. Nou, wat een handig systeem! <laughs> Nou, voor jou klinkt het als iets uh, heel bijzonders. Ja, ik denk het echt... heeft uh, bijna iedere stofzuiger dat. Eerlijk waar, ja. Ik denk, ik denk, jij hebt echt een andere Kuipers stofzuiger, joh. Die is door NASA net uh, van Mars afgehaald. Nee, maar, maar het, uh, ik, even voor mij. Het metertje van de stofzuiger, gaat die dan net als je benzine meter zo van links naar rechts? Of uh, dus, dat, dus zoals de benzine dan aangeeft dat die langzaam leeg is, geeft jouw metertje dan ook aan dat zeg maar, je capaciteit opraakt? Of gaat hij andersom dat hij langzaam naar vol gaat? Dat hij aangeeft dat hij steeds voller wordt... en dat het metertje dus omhoog gaat richting van leeg naar vol? Ja, eigenlijk... Gaat... gaat het? Ja, ik, ik moet even, even lachen. Ja. ja, hij gaat van leeg naar vol. Dus een bezinnenmeter gaat van vol naar leeg. Ja, ja. En uh, deze gaat van leeg naar vol. Ja. En... Uh, en hij werkt dus ook echt. Ja. Alleen ik vraag me alleen al van. Uh, ja, hoe wordt dat nou uh, gemeten? Ik, dus eigenlijk heb ik daar helemaal, begrijp ik daar helemaal niets van. Kijk, bij een, een, een benzinemeter. Ik weet niet eens hoe dat werkt. Maar ik, ik, uh, ik ga ervan uit. Dat daar een vlottertje in, in die tank uh, zit. In, uh, ja. ja, ja. En dat drijft dan uh, op die benzine. Maar dat op, verzin je, dat je, je gewoon zelf. Want ik vond het heel plausibel klinken, inderdaad. Ja. Een flottetje. ik weet niet, een flottetje dan denk ik dus aan een vlot. En dat, dat is dus iets wat op je benzine drijft, dat snap ik. Maar dat kan moeilijk in je stofzuiger, op de stofzuigerzak drijven op het stof dat binnenkomt. Nou... Nee, dat gaat niet op. Nee. Ja, nee, ik, ik, ik, ik heb dus zelf, uh, ja, ik heb er dus uh, langer over nagedacht. Maar ik kan, uh, ja. ja, ik kan dus eigenlijk helemaal niet zo hoe dat nou precies werkt, ja, okay. En, en is er dan ook een, uh, uh, staat er dan ook vol dat je nog een gebied hebt dat je denkt van... oh, hij begint vol te raken, ik moet een nieuwe gaan halen. Of denk jij, moet je zelf een beetje inschatten, god, het metertje gaat nu wel erg hoog. Nee hoor, je kan het gewoon zien. Me, uh, het is gewoon uh, van leeg uh, naar vol. Nee, maar net als bij benzine dat er zo'n rood waarschuwingsgebied is. Uh, ja, kijk, bij, bij benzine is het zo dat er een motor dus uh, uitslaat. En ja. je slaat de motor dan niet uit. Nee. Maar uh, de zuigkracht uh, vermindert en op een gegeven ogenblik uh, neemt hij gewoon geen, uh, geen stof meer ja, op. Ja, dat, nou, dat is bij mij een stofzuiger, zeg maar, het teken dat er een nieuwe zak in moet. Maar de mensen die niet zo'n metertje hebben, die herkennen dat ook allemaal, denk ik. Dat er een moment komt dat je stofzuiger meestal op, dat denk je, ah nee, hij is stuk. Dat is altijd Ah, hij is stuk. Of de zak is vol. Even checken. Maar dat hoeft dus bij jou niet, want dan kun je aan het metertje zien. Goh. Ja, ja, nou ja, kijk, volgens mij iedereen dus... Uh, ja, ja, het is me wel duidelijk, iedereen behalve ik heeft zo'n metertje op zijn stofzuiger. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ja, daar ga ik dus toch even vanuit. Uh, ja. Um, ja. Ja, dat is de hoofdvraag. Oh, er is nog een subvraag. Er is een subvraag, maar die is, die is heel persoonlijk. Oh. En dat is... Uh, uh, omdat ik, ja, ik, ik luister best wel graag naar jouw programma. Alleen ik vraag me af waarom jij nou uh, zo vaak dat telefoonnummer uh, op die manier ja. uh, ja. opnoemt eigenlijk. Uh. Ja, dat is irritant hè. Als je het al weet is het heel irritant. Nou, het is niet uh, als je het al weet, maar ik bedoel, uh, jij maakt er echt... Uh, een ding of van... Wel iets van bijna. Ja, ik vind het lekker om die, letter, om die nummertjes voor te... Nee, dat is niet waar. Nee, uh, ik zal je vertellen, ik, uh, ik heb het een tijdje wat minder gedaan. En um, uh, uh, wat, wat een beetje soms het nadeel van een programma als uh, dit programma is... is dat er verschrikkelijk veel mensen bellen die altijd bellen. Ja. Dus die, uh, uh, het maakt niet uit waar het over gaat. Die hebben daar altijd wel iets over te vertellen. Dus die bellen. En dat is hartstikke leuk. Dat zijn ook vaak uh, leuke mensen die veel weten. Alleen, uh, zoals nu met de stofzuigervraag... is het leuk als er net toevallig iemand in de auto zit... die bij de stofzuigerfabriek werkt... Ja, dat zou leuk ja. Die is dan, weet je, die is niet iedere nacht wakker. Want die heeft natuurlijk een drukke baan in de stofzuigerfabriek. Maar die is net deze donderdagnacht. Is die wakker onderweg van A naar B. Omdat hij een feestje had bij zijn schoonmoeder, zoiets. En die hoort ja. op de radio dit verhaal. En die denkt: Nou, ik zou nooit naar de radio bellen. Maar hier weet ik toevallig echt alles van. Welk nummer moet ik bellen? Want die, dat is niet iemand die dag in dag uit luistert. En die, die dat nummer in zijn hoofd gesleten heeft zitten. Maar die denkt: Nou, maar stofzuigers. Dus en en ja, dan moet ik toch nu weer 0800 zeggen, juist ja, om die je zegt persoon. Ja, maar dus je zegt het dus nu weer, hè? Ja, dat doe ik heel en dat, bewust een dat, beetje. Dat, dat, dat, 0, waarom zeg je dan 0800? Waarom zeg je niet 0800 1121? Je zegt 0800, ja. waarom zeg je dan daarna niet 1121? Ja, dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar op een of andere manier bek 0800 het lekkerst... en blijft dat het, het lekkerst hangen of zo, het beste. Nou, het blijft helemaal niet hangen. Oh. Ik zou je vertellen, ja. ik moest dus nu echt uh, uh, wachten toen het nummer werd gezegd, dat ik dacht van, oh god, oh, ja. want als je 1121 had uh, als, uh, als je dus 1121 uh, zegt, dan is dat ja. gewoon veel rustiger. Ja. En uh, ja, het doet ook uh, niet zo'n pijn aan je oren <laughs> om dat uh, iedere keer te horen met je 1-1-2-1. Oh. Ja. Ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Het uh, uh, uh, uh, enige nadeel van jouw programma. is dat er steeds die ene er een beetje in hakken. Ja, uh, nee, het, het, het, het lijkt dus uh, alsof je het ook erin uh, wilt hakken. En het, uh, oh, ja. Ja, dat zou wel kunnen hoor, dat na al die jaren dat een beetje ingesleten is. dat ik dat een beetje te staccato. Uh... Goed, het is wel de nacht van de opbouwende kritiek. Nou, dan 081121. Ja, dat klinkt toch veel lekkerder. En een beetje, beetje rustig ook. Ja, N niet nee, zo dwingend. Kijk, uh, uh, uh, uh, uh, kijk uh, je, je maakt het nummer gewoon bekend. Dat, dat vind ik logisch. Ja. Uh, mensen moeten wel weten waar ze naartoe uh, bellen. Ja. Maar als je uh, het nummer op zo'n manier uh, gaat uh, propageren, dan heb uh, ik het idee van ja. Ja, ik kijk, ik zelf zou dus niet, uh, ik bedoel, ik, ik, dit, deze vraag uh, mm. heb ik eigenlijk al lang, maar ik, uh, ja, op de een of andere manier, naarmate het programma volgt en jij het zo vaak hebt gezegd, dan kan ik dus niet eens meer bellen. Zo, zo erg uh, is het bij mij dus. Het nummer, het, de manier waarop ik het nummer declameer, gaat je tegenstaan? Ja, inderdaad. Nou. Ik, kan, ik kan gewoon niet anders zeggen. En, ja. en wat, vind van, wat vind je van Doe maar en Nachtzuster? Nou, uh, dat vind ik helemaal prima. En dat vind ik helemaal oh. passen uh, uh, bij het programma. Dat vind ik zelfs passen bij jou. Uh, ik bedoel, uh, die man die zei zelfs dat jij ook een mooie vrouw bent. En dan verzint uh, hij er zelf bij, hoor. Nou, dat kan maar bijvoorbeeld. voor. Ja. Je hebt uh, wel een, een naam van ik denk nou ja, nee, je stem klinkt dus ook wel... Ja. Nee, ik denk wel dat jij een mooie vrouw bent. Ja. In ieder geval een zeer uh, apathetelijke vrouw. Uh, een zeer, Goed. Ik, uh, ik vind verder heel erg gezellig, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik, uh, ik denk dat ik uh, gemoppen krijg als ik nu niet ga afronden. Nou, dat is helemaal prima. Ja, dan houden we het bij uh, hoe, weet je, uh, hoe weet het metertje in de stofzuiger... dat de stofzuigerzak vo vol begint te raken. Dat is en als je het antwoord weet, dan hoef je niet per se voor bij een stofzuigerfabriek te werken. Maar zou leuk zijn dan bel je naar 0800 1121. Zo goed. Oh, wordt oh. fantastisch als He, Nou, het wordt een uitdagende nacht. Dank je wel, Hendrik. Afzet. Ik uh, blijf luisteren. Ik ga oh, gelukkig. Op weg en ja. ik uh, blijf uh, verder luisteren. Oké, okay, tot een plezier. Dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Patrick. O oh ja, Fred. Hallo. Om te beginnen, dat 0800 in 1, is prima. Ja. En mijn vraag was, als we blenden mensen dromen, dromen we dan in beeld of ja. alleen in geluid? Ja, ja. Uh, de meeste wel. geen ja, idee. De meeste wel, Patrick. Uh, wel naar beeld. Ja, dat is raar eigenlijk, hè? Want, um, uh... Ja. Uh, de, ik, deze vraag is wel vaker aan de orde gekomen. Dus, en dan, dat is wel, uh, nou ja, leuk is, nou ja, ja, dat is best wel leuk. Want we er luisteren, ja. Ja, luisteren veel blinde mensen naar dit programma. Dat, dat, die luisteren namelijk gewoon veel, relatief veel radio. En uh, dan bellen er altijd mensen, dat vind ik leuk. Tenminste, ik vind het niet leuk dat ze blind zijn. Maar wel, niet voor hun dan, maar wel leuk dat ze bellen. En uh, die, die vertellen dan wat ze zoal dromen. Dus dat, dat is altijd uh, een leuke aanleiding om, uh, om daarom te vragen. Maar uh, uh, mensen, die, mensen die gezien hebben, die dromen meestal met beeld. Want je hebt natuurlijk het onderscheid: dat er zijn ook mensen die blind geboren zijn. Dus die hebben nooit iets gezien. Dus die, dan is het een. Maar zelfs die dromen, sommigen dromen wel met beeld. Grappig, hè? Ja, ja, ik vind het juist interessant voor de mensen die blind geboren zijn. Ja. Precies. Want oh ja, mensen die je al gezien hebben... oké, okay. wat stamp ik dat soort beeld uh, krijgen, maar... Nou, wat ik, wat ik me ooit heb laten uitleggen door iemand uh, die dus blind was... Uh, was dat als je blind bent, vanaf je geboorte... dan weet je eigenlijk niet eens wat beeld is. Ja, juist. Dus uh, dan uh, waren er wel mensen die zeiden dat ze met beeld droomden... maar met hun perceptie van beeld... Mm -hmm. ja, juist. ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar, uh, <laughs> ja, maar bijvoorbeeld uh, kleuren. Je kunt wel, iemand kan wel zeggen, ja, ik heb gedroomd dat ik een, uh, een oranje appel zag. Maar ja, als je nog nooit oranje hebt gezien, dan, kan het dus, dan kun je nooit uitleggen of het nou echt oranje was. Maar op een of andere manier voelt dat iets wat oranje voelt... Hebben ze dan van gedroomd. Maar is het nu heel ingewikkeld? Want, want voor mijn gevoel leg ik het heel duidelijk uit. <laughs> maar ja, jij okay, denkt... Oké, voor jouw gevoel. Ja, oké. Okay, Daar ik ben, ik ben, ben, sta ik alleen in, begrijp ik. Ja. <laughs> ik krijg via de chat ook... Dat is nou een sinaasappel. Ja, dan is die oranje inderdaad, ja. Nou ja, dat is goed. Maar uh, ja, het antwoord is dus ja. Maar als er nog iemand is die toevallig blind geboren is... en die uh, daar iets over wil vertellen, kan hij bellen naar 0800 1121. Ach, bedankt. Ja, jij bedankt, Patrick. <laughs> hey, maar Oh, wacht even hoor, want nou, uh, dat is altijd een beetje lastig. Er zijn namelijk echt uh, 940.000 liedjes over dromen... Dus uh, is, er, is er toevallig een liedje over dromen dat jij mooi vindt? Op, op, dit, moment geen idee. Schiet je, op dit moment kun je echt alleen dromen zijn bedrog bedenken. <laughs> helaas wel. Ja, nee. helaas, die moet ik, ik hoor <laughs> Ach, het al. Die moet ik niet voor je draaien. Hè? Nee, nee dank je. Nou, dan ga ik er nog even over nadenken. <laughs> Oké, okay, Patrick ga Bedankt, hoi. Hoi, dat Patrick. Uh, 081121. dat is uh, het nummer dat je kunt, uh, kunt toetsen als je een antwoord wil geven op de vraag van Hendrik hoe je weet dat de stofzuigerzak vol begint te raken. Of die vraag van uh, Patrick van zojuist over uh, ja, of, uh, blinde mensen die dus ook echt blind geboren zijn, dromen met beeld. 081121. Um, hallo, met wie? Ach, iemand die de telefoon heeft opgehangen, dat kan natuurlijk gebeuren. Nou, dan ga ik denk ik toch even dromen van bedro zijn bedrog van Marco Bosato op opzoeken. Want dat is, uh, als je aan dromen denkt, misschien het eerste liedje dat me te binnen schiet. En dat is ook altijd een liedje zo tussen twee en drie, wat nog wel kan, hè. Want uh, veel mensen die beginnen dan een beetje in slaap te sukkelen. Maar... Um... Tussen 2 en 3, dan kan Dromen zijn Bedrochten nog wel even in. Want dan kun je daar nog eventjes een beetje wakker van worden. En dan kun je dus bellen naar 0800 1121. Heb niet verdwijnen Als je zou gaan Neem je mijn droom Dromen zijn bedrog. Ja, het was Marco Borsato en dat naar aanleiding van de vraag van Patrick... of uh, mensen die blind geboren zijn ook met, met beelddromen. 0800 1121. Ed, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Uh, ja, ja, Ik kom net uit mijn werk, dus voor mij is het een beetje anders, hè? Ja, dan doen we het goedemorgen, Ed. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb de hele nacht naar dergelijke metertjes gekeken. Nou dat ja. Waar, hè? Ja, en... daar zit ik de hele nacht naar te kijken... Ik werk namelijk in een heel groot gebouw, de Europese Alkruurraad <laughs> is voor de rest niet interessant. Jawel. En dat doen wij straks om. Ja, wel interessant, maar een heel, heel subverhaal is dat. Ja. Even de radio iets zachter, want ik luister radio, je satelliet. Oh, ik zet hem dan iets is, zachter. Dan is de echo pas ja. echt leuk. Ja. <laughs> dus, nou ja, ik zit, op de, ik zit op de fiets naar huis. Niet. En ik heb een fietsradiootje. Dat is ook wel geinig hè, dat er mensen met een fietsradiootje zijn. Maar wel, hoe ziet het eruit, een fietsradiootje? Eh, uh, Grijs. Hij is voornamelijk Grijs. Ach, <laughs> interessant. er zit op een stuur. Ja, het is heel klein, heel leuk, en dan kan ik u horen. Maar, maar Ed, wacht even, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jij nee, links niet. heb je links heb je de heb je de bel en rechts heb je je radio. Ja? En, en, en, en je luistert ook echt via het radiootje? Niet, ik schal nu nee, nee, echt van je Nee, ik ben nu inmiddels niet... thuis ja, nee, maar ik zeg maar eventjes uh, theoretisch gezien. Luister ja. je naar het radiootje? Of heb je dan nou ook nog een koptelefoontje in? Nee, het radiootje. spiekertje. Leuk, nou, wat leuk! Ja! ja he, heb je daar, leuk! Heb je daar ook trooi ja, op aangevraagd? Kan ik kan wel zeggen waar je die kan bestellen, maar ja, dan ja. maak ik reclame, dat kan natuurlijk nooit. Nee, stel je voor, morgen storm nee, loopt om... het <laughs> bij de fietsradio. Uh. Maar de, ja. je, heb je daar ook trooi op aangevraagd? Wat zeg je? Of, of je... Trooien? Nee, ik kan ja. het kopen bij een firma die ik niet mag noemen. Ja. Dat heb ik ook niet gedaan. nee Nee, ik zeg geen konrad natuurlijk. Nee, maar mag, Eén keer mag, Ja. Maar oké, okay, nu, nu naar gaan we even ja. naar, de, naar, de, naar de stofzuigermeter. Ja. Het is heel simpel. Nou. Ik werk aan luchtbehandelingskasten. Dat zijn kasten die in een groot gebouw de lucht verversen. En daar zitten filters in. Ja. En zo'n filter is niets anders dan wat u in de stofzuiger heeft zitten. Ja. Dat is die stofzak. Ja. En dat filtertje dat wordt in de gaten gehouden door een metertje. Als het filtertje vuil is, gaat het metertje een andere stand aangeven. Dat hebben we ook in de stofzuiger. Maar hoe hebben we dat metertje? Ja, filter... dat is heel simpel. Dat gaat op drukverschil. Er oh. zitten twee slangetjes in, de, in, dat, in dat kastje. Ja. Eentje voor het filter en eentje achter het filter. Als het filtertje schoon is, is er geen drukverschil. Bijna. Dus dan is het standje nul. Ja. Als het filtertje vuil wordt, ja. dan komt aan de ene kant van het slangetje meer druk te staan dan aan de andere kant van het slangetje. Ja. Ja, aan de andere kant van het filtertje. Zo moet ik het zeggen. Dus dat, hoe vuiler het filter wordt. hoe groter het drukverschil wordt. tussen de ene en de andere kant. Maar. Je volgen? Nou, je volgen? Het, is, het is ongelooflijk, maar ja, maar. Het is zo simpel. Nee, maar, maar, Ed. Ja. Dan weet je dus nu wanneer je filter vies is. Maar dan weet je nog niet wanneer je stofzuigenzak vol is. Ja, want dan is, het, dan is hetzelfde dus. Als de meter op zijn hoogste stand staat. Ja. Dat is de weerstand van het filter of de stofzuigerzak. Dat is even hetzelfde. Nee, het is het niet hetzelfde. Is wat, nou je, wat nou als je stofzuigerzak half vol is, maar je filter helemaal, ja? helemaal vies? Ja, je hebt, je nee, zo nee, filter nee, ja, in je ja, okay, stofzuiger. Nee. Ah, nee, jij probeert me onderuit te halen. Dat gaat je lekker niet lukken. Er zijn eigenlijk gewoon vier slangetjes in je stofzuiger. <laughs> nee, het is werkelijk Plus de stofzuigerslang is vijf. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Een, zeg maar een vuil filter, ja. of dan wel een volle zak geeft de hoogste weerstand. En dat is het. Meer, meer doet dat stomme ding niet. Maar er is nog zeg steeds... Maar een, zeg maar een volle zak is veel weerstand. Ja. Een lege zak is weinig weerstand. Ja, dat snap ik. Nee, dat ja. begrijp ik volledig. Maar die, de, dus we moeten de filter gewoon eigenlijk even buiten beschouwing laten. Ja, de fil het filter is, is de zak. Dat is hetzelfde. Nee. nee, het is niet dat, hetzelfde. Ik, wat ik s'avonds in zo'n gebouw zie, ja. zijn eigenlijk allemaal hele grote stofzuigers. En die zak is voor mij het filter. Dus okay. ik, ik vergelijk dat apparaat in dat gebouw... Ja. vergelijk ik het met die meneerse stofzuiger of met uw stofzuiger ja. thuis. Nee, Daarin ja, gebeurt niets anders. Ik. Ja. Ja. Dus maar, ja, dat is het eigenlijk. En wat ik nou niet begrijp is... Um, daar, daar zit je in het gebouw van de Europese octrooiraad. Ja. Maar dan zit je eigenlijk een soort stofzuigerkast... Uh, luchtverversingsdingen in de gaten ja, te houden. Ja, dat zit in maar elk gebouw. Het... Oh, dat heeft niks met het ooit ook trooien. Er zou ook een heel ander bedrijf nee hoor, in dat nee, gebouw ja, kunnen is zitten. Toevallig, het klinkt toevallig heel interessant, maar ja. bijna elk modern gebouw heeft zo'n luchtverwammingstast. Oh, Ik nee. denk, waar, u, waar u nu zit, ja. als je daar zeg maar, uh, de technische man op trommelt, want waarschijnlijk heb je daar ook een continu bezetting in zo'n deftig gebouw, dan ga je met die man mee en dan laat hij zo dat metertje zien. Wacht heel even. Jij denkt dat er, dat er hier in dit gebouw iemand ook die luchtkasten in de gaten zit te houden? Ja, uh, nou ja, er is in ieder geval een storingsdienst. Dus als het daar fout gaat en jullie uh, krijgen een heel benauwd kamertje. dan gaat er ergens een pieper bij iemand af en die gaat naar uw gebouw toe komen. Of er zit misschien continu bezetting, dat nee, kan ook. Volgens mij zit er Nee, volgens mij is hier niemand behalve de portier. Nou ja, dus, ja. ja. nou de... ja. ja, maar wacht, ja. Ed, Ed wacht ja. heel even, dan pak ik even de telefoon. Kun je het even volpraten? Ik pak even ja. de telefoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ik praat het wel even vol. Uh, ja, waar zal ik het over hebben? Ik ben gewoon Wat heel die zin daarover. Eindelijk weer een beetje behoorlijk ontvangst trouwens, want ik heb echt drie weken lang op de fiets alleen maar naar ruis zitten luisteren. Ja, ik ben maar, er alweer, sorry. Ja, ik oh, je bent er alweer. Ja, ik was even de telefoon pakken, want ik geef de bellen ja, moet de vragen of hij jou zo'n filtermetertje wil laten zien. Nou, ik denk dat hij dat niet kan, maar... Oh, maar ik ga even... Ja hoor, de beveiliging bij u weet precies waar dat metertje zit. Ja, ik ga wachten heel even hoor. Dan moet ik even kijken, want ik ben niet heel erg handig met dit ding. Even kijken of ik het nummer nog uit mijn is. 1... GELACH ja, dat is moeilijk, met jou praten en ondertussen kijken of ik nog het nummer hier van het gebouw... Ja, maar heeft dat al speciaal met mij te maken, of...? Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Het is omdat ik uit Den Haag kom, hè? Daarom, hè? Ik weet nou niet... Oh, ik ben oh, alweer okay. weg. Wacht. Ja. Nou. <laughs> ja. Oh, het is wel de uh, rare uitzending. Nee, dat is lekker, zegt voor Veronderstel dat u een calamiteit heeft, dus ze nemen gewoon niet op. Nee, dat komt omdat ik de telefoon niet goed gebruik. Oké. Okay. Even kijken. Ja, als het goed is horen we nou zo'n telefoon gaan, maar weet ik niet okay, of. Ik... Oké. Okay. Dus u gaat straks even kijken of dat meet dat je ergens te vinden is. Ik, Wacht, uh... misschien zit je hier. Zit je hier? Mhm. Mm Hallo. Ja, ik nee. ben er nog steeds. Nee, wacht even, wacht. Ik, ga, wacht. ik moet even mijn mensen erop zetten. Oh, en die weten natuurlijk het nummer niet. We moeten allemaal eens een stukje muziek op. Dan wacht ja, ik wel even. Ja, even wacht muziekje. Wat wil je horen? Eh... Uh... Ja, weet ik zo. Zing maar wat... Uh, nee, dat kan nee, niet wat je moet doen. Uh, Doe maar iets leuks. Oh, iets leuks. Ja, in het begin je ook nou, met... heb je dat, nou, dat is precies wat je niet had meegenomen. Je, je nee, platen, ja, op, ik heb echt alles bij me. nee nou, Je moet zien, ik heb drie koffers met platen bij me. Maar iets leuks heb ik nou net niet bij me. Nee, maar ik wil... Dat altijd... is wel weer jammer, hè? Hoe nou. krijg je dan al die luisteraars gebonden aan dit zendertje? Ja, weet je wat? Ik doe gewoon wel even wat. Het is even prioriteiten uh, nu. Het, het belangrijkste is dat ik nu even die portier ga bellen. Dus ik doe gewoon wel wat. Ik ja. zet gewoon iets leuks op. Ja. Doe maar! Ja. Blijf hangen! Ding. Nee, Blijf nee hangen. het is niet doe maar, hè? Nee. nee. nee. Het is niet ja, doe maar, anders hangt uh, Engel weer op. Nee. Okay. Blijf hangen! your Car and go, depending on how you feel. Turn up your radio, DJ says the love is real. He thinks it's the latest sensation, and you just keep changing the station. But even better, you know what love's about. Heard it on your stereo, everybody that does without. We'll Turn up at the show You ain't holding your breath anymore Turn up at the radio Here's a song just came in from the left field And you're going right through the windshield They, the they want to know what's wrong with you They want you to come out and play You're gonna push in all the buttons Blow them all away. They got their whole lives to tell you How much stuff they can tell you Oh, radio girl, radio girl Living for that three-minute song Welcome to the real world Transistor, sister, that's right, mister Radio girl Dankjewel, John Hyatt, voor een Girl. Ed, ben je er nog? Een beetje. Oh, gelukkig. Ja, ik probeer ondertussen nog steeds de portier te bellen, maar het lukt gewoon niet. Dat is toch ook wat? Het ligt waarschijnlijk aan de telefooncentrale. Volgens mij heeft de telefooncentrale even zuurstoftekort. Zou er nu iemand van de storingsdienst ja. gebeld worden? Ja. Is, is, wordt er dan iemand... Waar, ik ben dan toch wel ja, benieuwd. Ja, wordt nu iemand van het, uh, van het technisch bedrijf wordt gebeld. Ja. Nou, uh, ik zeg haar, omdat vind... we worden gevonden. Ja, nou, ik ben, ben wel benieuwd nu. Oh, oh, oh wacht. Ja, hè. Ja, hij gaat ja, ook hebben? Ik weet niet meer hoe die heet. Ik ben zijn naam kwijt. Oh ja, Stefan. Ik doe dit nooit s'nachts, hoor. Wat? Nou, zeg maar, bellen. Nee? Vind je er wel een type voor? Ja, nee, ik ga weg. Die meneer, de nep, die was een beetje verliefd. Leuk, hè? Ja. Ja, nou leuk. Ja, is ook leuk. Zo leuk. leuk. leuk. Ja. Ik weet niet. Oof. Ik, uh, ja, ik toch, heb ik... zo's vermoeden dat de storingsdienst niet komt. Nee, dat gaat niet <laughs> werken. Maar je kunt erop terugkomen, geloof mij, in jouw gebouw zit een hele grote stofzuiger. <laughs> met zo'n metertje. <laughs> Het is toch wat, hè? En het wordt aangegeven in hectopascal. Oh, het is wel fijn dat je die kanttekening nog Pardon, even geeft. Uh, nou, Hector, is het Hector Pascal of Pascal? Ja, je moet het, nou, laten we, denk, je denk moet het wel goed Hector, zeggen, Hector. want anders word ik nog uh, 23 ja, keer ja, dat ja, ja, ja, ja, Het is Pascal. Ja. Ja, hey, ik, uh, 14, ik, denk, ja. ik denk niet dat er storingsdienst in dit gebouw is. Nee. Als ik het zo hoor. Nee. Maar het principe is in ieder geval de druk. Voor het filter ja. en de druk na het filter. En dat verschil wordt op het meter aangegeven. Oké, okay, nou dankjewel Ed. Ik zet Stefan ja, weer uit, gek. want ik word gek van die... maar als ik Stefan nog te pakken krijg, dan check ik het even, goed? Ja, maar je hebt mijn nummer. Doe maar gek. Ik ga even een biertje drinken, want die heb ik verdiend. Oké, okay, nou ik wens je een fijne nacht Ed. Okay. Dag, ah, Hoi. Da Hoi. 081121. 21. dat is het uh, telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Greet, goedenacht. Goedendag. Hallo. Bye. Leuk je aan de telefoon te hebben. Oh, gelukkig. <laughs> ja, zo is dat. Ik, uh, ik zit met een probleem. Oh. Ik uh, heb in de tuin een vijver. Ja. Dat is opgebouwd gewoon met een hogere rand. Hij heeft 2,5 meter doorsnee ongeveer. Hij zit er nou een jaar of drie. Er zitten een paar grote winders in en één goudvis. Maar die winders die hadden het zo naar hun zin dat ze jonger hebben gekregen... En dat waren eerst van die hele kleine visjes. En nu ja. zijn het visjes van ongeveer tien centimeter. Ja. Maar het zijn er ongeveer, nou, vijftig, zestig... Zo... Uh, bij elkaar. Het is gewoon... als je ze ziet zwemmen, ook het is gewoon... een hele schoolworteltjes. <laughs> het is echt geen gezicht. <laughs> maar ik heb allerlei pogingen gedaan... om ze eruit te halen. Want ik wil ze gewoon geven aan andere mensen. Ja, ik heb alles een advertentie gezet... hier in het buurblaadje van... Uh, gratis af te halen winders... maar u moet ze zelf opvissen. <laughs> oh ja, ja, dat vinden in mensen dan, dan alweer te veel werk. Er kwamen ja. mensen met grote netten aan... en met kleine netjes. En Ik heb van alles nog eens geprobeerd... Maar ze zijn al weg in die vijver, voordat je ook maar je hoofd laat zien boven de vijver. Dus die is ongeveer al naar de, Nou, goede meter, diep. Ja. En er zitten waterplanten in. En ik weet niet hoe ik die dieren eruit moet krijgen. Dus je vraag is nu eigenlijk, hoe kom ik van mijn winders af? Ja, hoe, hoe uh. kun je ze nou vangen? Maar even voor mij, hè, want wat is een winder? Is dat een dat winder is, is een soort goudvis, ja. maar die is net even sneller. Ja. Hij, reage, hij reageert inderdaad. Het had je dus vrug. moeten bedenken toen je een winder aanschafte, of tenminste een jongetje nou, en meisje. Dat had gekregen, want ja. de, de tuinman die had uh, <laughs> een andere vijver bij een, een andere klant en die moest ze kwijt. Ja, daar zaten 800 winders in. Ja. Dus... <laughs> Er is een paar grote winders gekregen. Maar ja, nou zitten er vier grote in en één grote goudvis. En, en allemaal worteltjes. <lacht> het is echt. <lacht> ze zwemmen ook echt in een grote school. Het is soms wel heel leuk om te zien hoor. Want vooral van bovenaf dan, uh, ja, dan is het best wel lollig. Maar ja, hoe krijg ik ze er nou toch uit? Ja, dat is wel een, een hele goede vraag inderdaad. Moeten we alles leeg laten lopen? Ik heb ook nog wel eens gehoord dat. Dat mensen, of mensen, dat er wel eens elektriciteit wordt gebruikt... Hè? in een heel groot meer hier vlakbij. Dat moesten ze vis vrijmaken, Omdat ze een natuuronderzoek ja, wilden doen. En eh, dat hebben ze met elektriciteit gedaan. Maar ik kan toch niet zomaar een stekker in, in de vijver houden? Nee, dat kan niet. En dan niet. komen ze boven drijven. Dan worden ze even een beetje, een beetje suf En Dan kun je ze eruit halen. Maar dat durf ik gewoon oh. echt niet aan. Ja. Een momentje, Greet... Geet, ja. één momentje, we hebben een spookrijder... dus we schakelen heel even over naar de mensen die daar verstand van ja. hebben. Een momentje, Geet. Goedendag. Rijdt u op de A50 tussen Apeldoorn en Emmeloord... dan komt u tussen Vaassen en Kampen-Zuid een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord... dan komt u tussen Vaassen en Kampen-Zuid een spookrijder tegemoet. Nou, altijd uh, even een waarschuwing tussendoor. Ja, sorry, Greet. We zaten midden in een heel belangrijk verhaal over, uh, over ja, worteltjes, ja. zwemmende worteltjes. Ja, ja. ja. Maar uh, wat, wat ik me dan afvraag, hè, want ik maak me nu ter degen zorgen... Um, want je had er twee van die visjes. Ja, vier. Ja, vier grote. ja precies. Ja. Je begon met vier. Je hebt er nu vijftig. Minstens. Hoe, hoe lang duurt het voordat die vijftig... Het ook weer zo gezellig met elkaar gaan <laughs> hebben. Dat je. Want je ging van 4 naar 50. Dus dan ga je. Ik kan niet zo goed rekenen, maar dan ga je. Ach. 25, ja. Het 25-voudige kun je dan binnenkort in je vijver vangen. Ja, nou, dan, uh, dan kan er geen water meer bij. Nee, dat, dan, dan, kun je als het, dan kun je gewoon je koekenpan in de vijver dopen. En dan kun je iedere avond uh, vis eten. Ja, en dan zijn ze ook makkelijker te vangen, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Dan springen ja. ze in je netje. Als je dan een bakje water naast de vijver had, dan springen ze er zelf in. Oh, ja, water. zeker. Ja, ja. Ik heb twee poesen en die zitten wel eens oh. op het randje. Maar. Dan zijn ze ook weg. Het zijn gewoon hele vlotte vissen. Ja, ja het zijn echt hele snelle vissen. Daarin worden ze ook niet zo makkelijk gepakt door reigers. <laughs> dus ja, ook dat voordeel heb ik niet. <laughs> je komt er gewoon niet af. Ik kom Goed. er niet af, joh. En, en uh, wil je ze dan allemaal kwijt? Of heb je nog zoiets van, nou, laat er een paar... Uh... Nou, er mogen voor mij wel een paar blijven zitten, ja. hoor. Maar als ik er vijftig kwijtraak, uh, dan ben ik alleen uh, maar heel blij. Ja, ja, ja en, hoor. Hoe snel gaat dat? Nieuwe, nieuwe vissen? Dat, nou, weet je, ik heb daar niet zoveel verstand van. Want eigenlijk na een jaar kwamen die hele kleintjes... opeens oh, uh, hun kopje laten zien boven. Ja. En daar is het bij gebleven. Ik heb deze zomer ook geen kleintjes gezien. Ja, misschien komen ze nog. Ja, ja. Maar, <laughs> ik, ik weet het niet. En waar nee, woon je, Geet? Ik woon in de kop van Overijssel, in Blokzeil. Blokzeil. Ja, misschien zijn er mensen in de buurt van Blokzeil... die zeggen van, nou, ik, uh, ik wil wel een, uh, een setje... Nou, daar, daar heb ik dus mensen van, uh, van gehad. Ja, op die mijn, konden ze niet uh, vangen. Ja. En uh, die <laughs> kwamen met allerlei apparatuur aan. Met grote netten en met kleine netjes en met weet ik veel wat allemaal. Maar die zijn ook onverricht... Nou, Eén heeft er een stuk of drie gevangen, maar ah, ja, dat zet kijk. niet veel zoden aan het dijk. Maar je kunt toch, als je een beetje een lang net hebt, je hebt vijftig vissen, als je een lang net hebt en je haalt het gewoon twintig keer door die vijver heen, dan heb je er toch altijd per ongeluk een paar in je net zitten? Ja, weet je, maar dan moet ik de planten eruit halen. Oh ja. Want dan en dus als, oh. Je, als je zo tekeer gaat in een vijver, dan wordt het ongeveer soep en dan zie je ze helemaal niet meer. Dat, dat heb ik in die eerste keer ook inderdaad gedaan. Maar voordat hij toen weer een beetje helder was en je ze weer kunt zien... ja, dan ben je een aantal dagen verder. Ja. Nou, ik vind het een briljante vraag. Hoe val ik me, vang ik mijn windes? Juist. Oké, okay. ik doe mijn best. Heel fijn. Uh, blijf luisteren, Geet. Doe ik zeker hoor. Okay. Bedankt hoor. <laughs> dag. Tot de volgende Daag. keer. Hoi. Ah, Ralf. Yes. Hallo. Goedenavond, Astrid. Goedenavond. Mag ik je feliciteren met een van de leukste programma's op Radio van Nederland? Welk programma bedoel je dan? Deze programma. Oh, ja, dankjewel. Ja, ja dat meen ik echt. Dat is kei leuk. Ik dacht dat je me wilde fe feliciteren met Casaluna. Luna. Dat zou toch kunnen? Ja, maar Casa Luna wist ik helemaal niks van, eerlijk gezegd. Oh, ja, nou ja, ik wel. Maar goed. Ja, uh, waar belde je over, Ralf? Ja, ik, had, ik had een vraagje. Ja. ja, gelukkig. Ja. Ja. <laughs> waarom zit je eigenlijk voor een televisie? Ja. En waarom zit je dan achter een PC? Oh ja. Ja. Ja. Ja, dan Dat zat is een ik me later nog te brainstormen, maar ik kom, ik kom er niet bij. Ja, ik zit er even over na te denken, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, Goed, het is is dat is toch het... raar? Het is toch bijna hetzelfde? Hè? Het is toch gewoon een beeld dat deze vraag nog nooit geweest is. Kijk. Ik kan, me voorstellen, ja, ik kan me voorstellen dat iedereen nu denkt... ja, waarom is dat? Ja, waarom zit je voor de tv en achter de computer? Terwijl je allebei voor het beeldschermpje zit. Precies. En aan de telefoon. Ja. Nou, nou hartstikke goede <laughs> vraag, half. Ja, ja. Uh, ja. uh, die ga, die, ik ga even oproepen of mensen even aan de telefoon willen komen via 0800 1121. En dan uh, ga, ga ik hem proberen vannacht nog voor je op te lossen. Dat moet lukken, toch? Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. ja. Zit je naast de radio? Ja, precies. Of erachter? Kan je het horen? Zit je voor de radio of achter de radio? Ik zit nou naast de radio. Ja, naast de radio, je zit naast de radio. Nou, dat wordt helemaal verwarrend. Dat is het, naast de radio, voor de televisie en achter de pc. Ik, uh, ik denk dat dat moet lukken, Ralf. Ik, uh, ik doe mijn best. Blijf je luisteren? Ja, ik blijf luisteren. Hartstikke goed. Dank je wel. Tot de volgende keer. Uh, jij bedankt, Astrid. Jou, dag, Ralf. Doei. Dag. Ja, goeie zeg. Voor de televisie en achter de pc. Ik had, ja, daar denk je wel zo van na, maar het antwoord weet ik niet. Ik hoop dat daar een eensluidend antwoord over te vinden is. Nou, als jij iemand bent die denkt van, dat is er inderdaad en ik weet het ook nog. Bel dan even. Het kan nog drie uur lang naar 0800 1121. Of voor die mensen die dat verwarrend vinden, 0800 1121. Sorry Engel, ik zal het niet meer doen.